Doral met het NOS-journaal. Huurders gaan volgend jaar fors meer betalen voor hun huis. Zowel in de vrije sector als in de sociale huur gaan de prijzen omhoog. Blijkt uit de nieuwe cijfers voor de maximale huurverhoging die de overheid vaststelt. Vooral de middenhuur mag fors stijgen met bijna 8%. De vrije huurprijzen mogen minder hard stijgen, dat wil zeggen met iets meer dan 4%. In de sociale sector is een maximale verhoging van 5% toegestaan. Daarbij is het wel de bedoeling dat de corporaties meer gaan bouwen en verduurzamen. De politie heeft dit jaar 500 verdachten opgepakt voor explosies. Dat zegt de politie tegen de NOS. In totaal zijn er dit jaar al 1100 aanslagen met explosieven gepleegd op woningen en bedrijven. Dat is ruim vijf keer zoveel als drie jaar geleden. Met arrestatie van 500 verdachten is het probleem niet opgelost, zegt de politie. Het is belangrijk dat er ook wordt gekeken naar de gebruikte middelen. In veruit de meeste gevallen zijn dat cobras. Illegaal vuurwerk met de kracht van een handgranaat. Op de zwarte markt zijn die vrij makkelijk te krijgen. Minister Faber heeft haar asielwetgeving klaarmeld, bronnen aan de NOS. De meest betrokken bewindslieden zijn het er vandaag over eens geworden. Vrijdag worden de wetsvoorstellen besproken in het kabinet. Vanmiddag zei PVV-leider Wilders dat er geen millimeter meer aan de maatregelen mag worden veranderd, omdat zijn partij genoeg concessies heeft gedaan. NSC-leider Omtzigt noemt dat vreemd. Hij wijst erop dat de Tweede Kamer altijd het recht heeft om wetsvoorstellen aan te passen. Koning Willem-Alexander is volgende maand in Polen bij de herdenking van de bevrijding van Auschwitz, 80 jaar geleden. Koningin Maxima, prinses Amalia en premier Schoof reizen met de koning mee. Voor Amalia is het de eerste keer dat ze meegaat naar een herdenking. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, een graad of 7 en er kan een spat regen vallen. Morgen overdag wat lichte regen en veel wind, dan wordt het ongeveer 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Terug bij CFM Jazz. Dit was Razan Roland Kirk met het nummer 1 No Sunshine. En natuurlijk is dat het bekende nummer van Bill Withers. En zo kan je zien wat een uh, geweldige muziek mensen kunnen maken. Uh, ook in een hele andere uitvoering. En Razan Roland Kirk is ook een multi-instrumentalist. Hij uh, speelt het liefst de verschillende instrumenten tegelijk. En dit is een uh, nummer wat komt van een album Blackness uit 1971. En het is een. Uh, ja, een, een, een, een soul-jazz-achtig nummer. Met diepe uh, soul-grooves erin. Maar toch ook een hele duidelijke connectie uh, naar de jazz. Het is echt wel een, uh, ja, een, een, een geweldig album. Razan Roland Kirk. Ik heb van hem nog een nummer uh, klaarstaan. Dat heet I Talk With The Spirits. Dat album. En dat komt in 1965. En daarvoor ga ik draaien. The business ain't nothing but the blues. Razan Roland Kirk. Nothing but The Blues. Eigenlijk wel uh, leuk. Ik was gisteravond bij een bluesconcert in Haarlem... in de Harlem Blues Club. en Dat was een geweldig concert. En ook dat zat helemaal vol. Maar natuurlijk is er meer dan de blues. Er is ook de jazz. En deze uitzending staat bol van de jazz en de dwarsfluit. En daar heb ik een aantal leuke artiesten van gevonden. Ook om het een uh, beetje een ontdekkingstocht te maken voor mezelf... maar ook voor u natuurlijk als luisteraar. En de volgende artiest die klaar staan is Itay Chris. Hij is een uh, jonge artiest die uh, in New York woont en hij um, speelt een beetje een exotische smaak van jazz. Hij combineert veel um, Caribische geluiden, Arabische geluiden, um, alles bij elkaar. En dat maakt dat het een uh, ja, geweldig uh, artiest is geworden. Met een prachtig album heeft hij gemaakt en dat album dat heet The Shark uit 2011 en daarvan ga ik het gelijknamige nummer draaien. Itai Chris met The Shark Chris met de Shark. Een mooi voorbeeld van hoe de dwarsfluit ook tegenwoordig nog een uh, grote rol in de jazz kan spelen. En dat heb ik laatst zelf ook nog gehoord. Ik was uh, laatst bij een optreden van Kika Sprangers voor een nieuw album. En daar speelde ook een fluitiste mee. En die had een uh, hoofdrol op een van de nummers. En dat was ook geweldig om uh, te horen. Ik denk wel dat uh, deze uitzending ook wel duidelijk maakt dat de uh, jazzfluit gewoon een uh, ja, geweldig instrument is. Wat misschien wel een beetje ondergewaardeerd is. Waar zeker tot hele mooie muziek kan leiden. Ik ga terug naar Roland Kirk. Ik had hem net al eventjes uh, twee noors van hem gedraaid. En ik heb nog een album waar hij uh, op zijn fluit heel goed naar voren komt. Het is het laatste album eigenlijk wat hij gemaakt heeft. Eigenlijk een van zijn beste albums. Na een hartaanval uh, uh, had hij moeite om uh, de muziek uh, te verbeelden die hij wilde maken. En het, nummer, het album Boogie Woogie String Along For Real uit 1978 is eigenlijk de uitkomst. Maar het is een geweldig album geworden. En hij, um, hij zwemt in de blues um, die, uh, die veel verder gaat uh, uh, van de tijd dat hij bijvoorbeeld in I Love You Porky speelde. Um, hij heeft Percy Heat bij zich en um, hij maakt eigenlijk de cirkel rond in, uh, in zijn muzikale carrière. Het is... Het uh, is blues, het is funk, het is jazz. Het um, is een geweldig album. En um, ga eens luisteren naar uh, Roland Kirk met Watergate Blues. Watergate, Watergate. What I Hate Blues. En Alles kunnen, die Roland Kirk. Ik ga verder met uh, heel ander uh, type jazzmuziek. Wel natuurlijk nog even met uh, de dwarsfluit. Het Ellie Ryerson. Ze is hier ook een keer in Zandvoort geweest. heeft opgetreden toen nog in de krocht. En in 2001 heeft ze een album gemaakt samen met Joe Beck. Joe Beck speelde uh, natuurlijk op gitaar. En het album zou denken dat het een... Uh, een um, en, uh, in, ter ere is van uh, de gitarist Django Reinhardt. Maar eigenlijk is het uh, gewijd aan uh, de leden van het Modern Jazz Quartet, Die eigenlijk uh, stijl, jazz maakten. En dat zie je ook terug in deze, deze sessie met uh, Ellie Ryerson. Het is een uh, heel ander type uh, jazzmuziek. Gaat luisteren naar Nardis, Joe Beck en Ellie Ryerson. Van Joe Beck en Ellie Ryerson. Ze hebben een aantal albums samengemaakt. Ze hebben een aantal concerten samengespeeld. Ook onder de naam Duo. En dit album heet Django uit 2001. Ik ga verder met Herbie Mann. Natuurlijk, Herbie Mann hoort hier ook thuis. Want hij is ook een hele bekende fluitist. En um, hij doet dat samen met Bobby Jasper. Op het, nummer, op het album Vloed Soufflé. Ik ga daarvan uh, draaien. Let's march. Zowel... Uh, Bobby Jasper als Herbie Mann speelt fluit op dit album en op dit nummer. Let's march. <laughs> Luister naar Herbie Man met Beck's Groove. Daarvoor draaide ik natuurlijk ook een nummer van Herbie Man. Let's March. Ik ga dit nummer uh, langzaam wegdraaien want ik heb nog een paar mooie nummers staan en uh, daar wil ik ook nog even tijd voor hebben. En het volgende nummer is van uh, Bobby Humphrey. Bobby Humphrey is een Amerikaanse uh, jazzmuzikante. Ze zingt, ze speelt fluit en ze speelt saxofoon. Ze combineert soul, jazz, funk en fusion muziek in haar eigen uh, stijl. Ze begon natuurlijk in de jazz. Um, zij heeft gestudeerd in, um, in, uh, in Texas. En uh, Dizzy Gillespie hoorde haar daar en moedigde haar aan om naar New York te gaan. En ze speelde daar onder andere samen met uh, Duke Ellington... maar ook Lee Morgan, Cannibal Adderley en Ronald Kirk... en Dizzy Gillespie en Herbie Mann. En ze maakte diverse albums. En uh, ze werd een grote artiest en trad uh, onder andere ook op het Montreux Jazz Festival... En ze kreeg een erkenning als beste vrouwelijke instrumentale, instrumentale muzikant. En ik heb een album uitgekozen dat heet Returns to the Village Gate uit 2012. Nee, dat was natuurlijk het vorige album van Hurry Man. Het heet uh, Backs, Backs, Blacks and Blues. Oh, moet goed lezen. Uh, het komt uit 1973. En uh, daarvan ga ik draaien. Harlem River Drive. Bobby Humphrey. Bobby Humphrey met Blacks and Blooms, het album uit 1973. En daarvan het nummer Harlem River Drive. Ik ga gauw verder, want ik heb nog twee nummers... waar ik ook een graag een stukje van wil draaien. Het volgende nummer is van Toshiko Akiyoshi en Lou Tebecken... met hun big band. En het heet Falling Panel. En natuurlijk is Lou Tebecken bekend om meerdere instrumenten... maar ook dus om de fluit... naar Toshiko Akiyoshi en Lou Tebeken. en Het nummer heet Falling Pedal. Ik ben alweer toegekomen aan het laatste nummer van vandaag. En deze uitzending stond in het thema van de dwarsfluit in de jazz. En Gelukkig kon ik ook een hele goede Nederlandse bijdrage vinden... in de vorm van Ronald Snijders. Het album um, Belmer Jazz, ik heb het nummer uitgekozen. Dat heet uh, Saramka. Dit was CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluisdam...